gij oh, denkt dus dat het een afrekening is onder homos. Ik niet alleen. Toen Bruinhoe het hoorde, had hij dezelfde reactie. Bruinhoe, Dat is een referentie. Nee, nee. Volgens mij is die Maas zo hetero als geen examen. Kijk eens, hier kunt je parkeren. Goedenavond, commissaris. Jarin. Ja, sorry hè, dat ik u moest storen, maar ik nee, nee, kon nee, nee, het niet nee. aan. er goed aan gedaan om mij direct te verwittigen. Okay. Uh, weet wel iets meer? Hij ligt op intensief. Meer weten we niet. Mm, is vermeulen er al. Tuurlijk, ze zijn al volop bezig. Moest ik u zeggen, ik zou er direct naartoe gaan. Zeg, wie heeft hem gevonden? Ah, die twee gastenkinder. Ze waren via het minnenwater op weg naar huis. Stuur ja, eens naar de kombi. Okay. wil ze verhoren. Zeg, uh, commissaris. Uh, zie wat door de ja. vingers, hè, want ze zijn een beetje. Uh... In de wind? Duw, duw, het is meer dan narcana's. Oh, ik het maar weer mensen die zijn gekomen. Ik heb nog Ja. zo'n Ik heb nog nooit zo'n mensen gezien. Ik heb nog nooit zo'n mensen gezien. Ik heb ja. nooit zo'n mensen gezien. Ik heb nog Ik heb Ja. Ja. Ik heb nog nooit zo'n mensen ja, ja. Ja. Ja.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 En daarna nog een pak flikken die van ons moesten weten. Ja, wanneer zouden wij naar ons hotel geweest zijn? Ja, nou ja, en je hebt dus nog altijd uwzelfde kleren aan? Zelfde kleren? Ja, ik heb nog dezelfde aan als vanmorgen. Ja, ik van gisteren. Ja. Uh, wat anders? Hebt u misschien iets verdachts bemerkt of gezien? Ja, eerlijk gezegd, nee. Uh, ja, ja. Buiten het feit dat die er lag, natuurlijk, maar voor de rest. Nee, er was niks of niemand te zien. Ja. Heb je het slachtoffer aangeraakt?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 Ik spreek toch Vlaams hè van in?